10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij de verzekeraars zijn veel schademeldingen binnengekomen... vanwege het slechte weer van vandaag. Volgens Interpolis kwamen de meeste meldingen uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade. Over delen van Nederland trokken zware onweersbuien... die gepaard gingen met windstoten. Op een paar plaatsen vielen bomen op de rails... waardoor het treinverkeer werd gehinderd. Op de A7 bij Jouren werden twee auto's door de bliksem getroffen... maar de inzittenden bleven ongedeerd.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 Hij is vanwege de komst van Irene een dag eerder van vakantie teruggekeerd. In de eredivisie heeft Ajax vanavond met 4-1 van Vitesse gewonnen. Alle doelpunten vielen na de rust. Ajax heeft na vier wedstrijden 10 punten en leidt nu in de eredivisie. De andere wedstrijden worden morgen en zondag gespeeld. De Nederlandse hockeyheren hebben zich net als de vrouwen geplaatst... voor de finale van het EK in münchen München-Klatbach. Nederland versloeg in de halve finale België met 4-2. Het is de tiende keer dat de Oranje mannen een finale van een Europees kampioenschap hebben bereikt. In de eindstrijd moet Nederland het opnemen tegen Engeland of Duitsland. De radicaal-islamitische groepering Boko Haram zegt achter de aanslag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja te zitten. Volgens de BBC heeft de groepering de verantwoordelijkheid in een telefoontje opgeëist. Vanmiddag ramde een vrachtwagen vol explosieven het VN-gebouw in Abuja. Door de klap van de explosie stortte een vleugel in. en kwamen zeker 16 mensen om het leven. Het weer.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 Het laatste uur van vanavond van NOS Langs de Lijn. De sport moet komen van het voetbal en het hockey. Laten we beginnen met het voetballen. Barcelona Portno, Ragnar Meijer. 0-0, of 1-0, pardon, voor Barcelona. Een uur op de klok en de kans gezien een paar tellen geleden voor Pedro... Terwijl Barcelona wisselt en Villa ervan afhaalt. Maar hij kreeg de bal bij toeval. via kon het strafstomgebied uh, ingaan. Uh, ik moet zeggen, Pedro. Het gaat goed met de namen Pedro. Heldt ons snel zijn goal uit. En die voorkwam in ieder geval de 2-0. Laten we het daar maar even bij laten. Gerard de Groot, halve finale EK uit hockey. München Gladbach, Engeland, Duitsland. Uh, je zei dat het heel hard regende. Ik heb even de radar uh, details bekeken. Weet je wanneer het droog wordt bij jou? Vertel het eens. Morgenochtend om 7 uur 15. Nou, dan gaan we die biertafels ergens anders voor gebruiken. Dan zetten we ze straks rechtop. Nu liggen ze op de zijkant, want ze zijn weer water aan het schuiven. Het uh, is opgehouden, het is gestopt, de wedstrijd tussen uh, Duitsland en Engeland. 1-0 voorsprong voor Duitsland. Er was gewoon niet meer te hokken De technical delegate, de toernooidirecteur Barry Anderson. Hij kwam het veld op en zei, mannen, kom maar naar binnen. En dan gaan ze met de biertafels, die worden nu uh, op de zijkant gezet. En dan gaan we weer water van het veld schuiven. Als dat helpt, het regent niet echt hard, maar gestaag. En een heleboel en heel lang een klein beetje, dan wordt het ook echt nat. Dan kunnen we misschien weer een minuutje of twaalf spelen. Dat hebben we gedaan na de rust. En dan komen we langzaamaan in etappes misschien aan het einde van deze halve finale. Voorlopig dus geen hockey in München-Gladbach. 1-0 is de stand voor Duitsland, 23 minuten te spelen. So... Eagles en heartache, tonight. Theo Jansen is er nog steeds niet bij. Aflaai en Robben ook niet, die zijn geblesseerd. Dat zijn toch een beetje de belangrijkste punten in de selectie van de bondscoach, Bert van Marwijk, voor de komende kwalificatiewedstrijden tegen San Marino en Finland. Een bijdrage van Barstigler. De oefenwedstrijd tegen Engeland die viel twee weken geleden in het water... door de rellen in Londen. Maar over een week hervat Oranje evengoed de kwalificatiereeks... voor het naderende EK. Om het geheugen even op te frissen... Nederland speelde tot nu toe zes wedstrijden in die kwalificatiereeks... en won ze allemaal. En over een week komt San Marino naar Eindhoven. Dat is normaal gesproken een prima opwarmertje. Zelfs zonder Affelay en Robben... die er dus vanwege blessures niet bij zijn. Dat uh, vind ik heel erg jammer...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 dan kan het zijn dat ik hem nog uh, meeneem naar, uh, naar Finland. Maar goed, dat moet ik afwachten. Bondscoach Bert van Marwijk, die Wijnaldum en Lens aanwees als vervangers. Robbe en Affelay zijn er dus niet bij. Ook Theo Jansen ontbreekt in de selectie opnieuw. Van Marwijk heeft hem ook nu niet geselecteerd. In feite dat hij op de voorlopige lijst staat, dat zegt genoeg. Dat betekent dat Theo nog steeds in beeld is. En ik volg hem ook op de voet. Zoals ik heel veel spelers op de voet volg. Alleen de wedstrijd Engeland is niet doorgegaan, maar ik dacht dat dat twee of drie weken geleden was. En in die tussentijd is niet zo gek veel veranderd. En ook niet in de selectie. En ook de motivatie daarvoor is precies hetzelfde. Ik kies op dit moment voor andere spelers. En dus blijft Jansen langer dan gehoopt in de wachtkamer. Goed nieuws was er ook, namelijk dat Oranje sinds deze week officieel bovenaan de FIFA-ranking staat. De wereldranglijst van het voetbal zogezegd. Dat stelt in feite niets voor, maar is tegelijkertijd toch een felicitatie waard, vindt de bondscoach. Nou, ik heb al een aantal keren in de pers gezegd dat ik ben niet zo van de statistieken. Maar dit vind ik wel bijzonder. Want dit is een, een, een, een vorm van waardering, wat, wat, wat te maken heeft met de prestatie van de afgelopen jaren. En ik heb al een keer geprobeerd die telling te ontzuiveren. dat is me niet gelukt, want bij de vorige ranking. Hadden we geloof ik twee of drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. En toen gingen we een punten in één keer omlaag. Dus ik vroeg aan hans Joos, maar hoe kan dat? Ja, toen ben ik begonnen dat te, te, te doorzien. Maar ik ben al snel mee gestopt. Maar daar zit natuurlijk wel uh, iets van logica in. Want als je al drie jaar lang zo presteert. En je dan uiteindelijk uh, een keer eerste staat. Dan is dat uh, denk ik logisch. Maar het is natuurlijk ook wel iets om trots op te zijn. En die trotse nummer 1 van de FIFA-ranglijst mag het vrijdag opnemen tegen San Marino... dat 203 e staat op die lijst. Helemaal onderaan. Bas Stigler was dat over de persconferentie van Bert van Marwijk. Barcelona-Porto. Komt die wedstrijd een beetje los, uh, Ragna. Het is met name Porto wat aan het begin van de wedstrijd... en ook aan het begin van de tweede helft uh, het betere van het spel had. Maar inmiddels zitten we 20 minuten voor tijd. De tweede helft al lang aan de gang. 1-0 voor Barcelona en Barcelona neemt het heft dan vanzelf als vanzelf weer in handen. Achterin balbezit bij de doelman bij Helton. Er is wat gewisseld bij de ploegen, maar laten we eerst kijken wat Porto kan de hoogte van de middenlijn. Het balverlies bij Guarin. dan is daar de bal terug van Abidal die inmiddels aan de zijkant is gaan spelen links. Omdat Busquets in het hart van de verdediging erbij is gekomen bij Barcelona. Adriano naar de kant gegaan en... De bal over de zijlijn aan de overkant van het veld. Nog uh, wat wissels mogelijk. Er wordt even gekeken aan de zijkant. Ja, gaat dat misschien gebeuren? Nee, dat uh, zover komt het niet. Het is wel zo dat Fabrik Gas de aankoop van uh, Arsenal daar al een tijdje aan het warmlopen is. Porto raakt de bal kwijt. Een meter of dertig voor het strafschopgebied van Barcelona. Op de helft van de Spanjaarden die weg kunnen via de rechterkant. Aanname is niet helemaal wat hij zijn moet. Bij Pedro en zo neemt Porto over. Ter hoogte van de middenlijn. De bal heeft breed gespeeld. En de diepte in vervolgens. Een meter of tien over de middenlijn het balverlies bij de Hulk. En Barcelona dan in de tegenstoot met Savi. Opgejaagd bal achteruit. Dat past allemaal maar net. Maar een applausje voor Dani Alves, omdat er een vrij driehoekje is bij Barcelona. Savi meldt zich achterin en via uh, achteruit gaat het uh, naar voren. Daar is uh, Iniesta. Iniesta steekt de middenlijn over. Paas naar de linkerkant van het veld, waar de nieuwe man is uh, gekomen. Alexis Sanchez kwam van Udinese. De Zuid-Amerikaan speelt de bal maar even terug, omdat hij geen mogelijkheden ziet. Dan krijgt hij hem terug op de punt van het strafsomgebied van uh, Iniesta. Iniesta dan een Paasje binnen binnendoor. En dat komt dan net niet aan. En dat is zonde. De bal loopt door. Loopt voorbij aan Pedro. En zo gaat hij de achterlijn over bij Porto. En de doelman Helton mag hem dan gaan, gaan oppakken. Er is natuurlijk met deze stand nog wel altijd wat mogelijk. Want dik een kwartier nog wel te spelen. Er zal wat extra tijd gaan bijkomen. Maar als je inmiddels naar de wedstrijd kijkt... dan krijg je het vermoeden dat Porto ondanks alle goede bedoelingen... en de goede dingen die de ploeg heeft laten zien... De ploeg van de nieuwe trainer Vitor Pereira, die ploeg het onderspit, toch zo meteen gaat delven. Daniel Ves over de middenlijn. Het zal een meter of 30 zijn inmiddels. Naar Lionel Messi als van het veld. naar het vanzelf het strafschopgebied. Maar de bal moet wel even naar achteren. Breed, Iniesta, Savi. En dan zoekt Barcelona ruimte. Porto jaagt nog wel door de proeg Is ongetwijfeld vermoeid aan het raken. Want af en toe wordt flink getikt bij Barcelona. Maar toch de hulk. En een misverstand achterin. En kan de hulk dan profiteren? Nee, want het is Keita. Die de bal over Abidal moet ik zeggen. Die de bal over de achterlijn trapt bij Barcelona. Een diepe bal verstuurt En wat gaat er dan fout? Dan is de fout er bij Mascherano. Zit de doelman die op de rand van zijn strafschopgebied staat. Vitor Valdez er niet bij. Omdat er niet gecommuniceerd wordt. En vervolgens Abidal die snel moet trappen. De bal dus weghaalt bij de goal. En dan rest slechts een hoekschop voor Porto met de hulk. Daar is Vitor Valdez weer miscommunicatie. Wil de bal vangen. Dan duikt er opeens een speler vlak voor hem op en kan hij de bal niet uit de lucht plukken. Dat loopt allemaal goed af, want de bal gaat het strafschopgebied van Barcelona net zo hard weer uit. Maar Porto blijft hopen op dat ene moment om hier toch nog een verlenging uit te halen. Het heeft daarvoor nog 16 minuten en inmiddels nog een seconde of 36. De Nederlandse springruiters hebben de kans op het winnen van de Nations Cup laten liggen. De equipe werd vierde bij het CHIO in Rotterdam... en verspeelde daardoor de koppositie. De Nederlandse Ruiters kenden een slechte eerste omloop... en dat kostte Oranje uiteindelijk de zegen. De bondscoach, Rob Erens. Uiteindelijk. Kom je dan terug in een tweede ronde met uh, drie fantastische rondjes van Erik uh, van, van der Vleuten, van Michael van der Vleuten en ook van Jeroen Dubbeldam. Uh, jammer voor uh, Jur Vrilling, die dan weer op twee, uh, strafp of acht strafpunten kwam op twee springfouten. En dan kom je eigenlijk met één strafpuntje voor tijd uh, door Erik van der Vleuten Kom je terug uh, met één strafpunt tweede ronde. En dan is het bitter dat het dan eigenlijk in de eerste ronde niet liep resultaat voor Duitsland, die wint niet alleen zeg maar, dankzij een baragerit van Loetke Beerbaum tegenover Ben Meijer voor het Britse team. Uiteindelijk Duitsland winnaar van de wedstrijd hier en van de overal-series. Dat betekent dat zij ook nu drie overwinningen hebben in die serie van acht. Een terechte overwinning vandaag? Ja, terecht overwinning. En ik moet eerlijk zeggen, Duitsland is het hele seizoen ook sterk geweest. Ze hebben in Falsterbo uh, de topleague wedstrijd gewonnen. Ze hebben in uh, Hikstedt de topleague wedstrijd gewonnen. Het is een, een goede strijd geweest. En ik moet eerlijk zeggen, het was een, een moeilijke proef, het was een mooie proef, de landenwedstrijd. En ik moet eerlijk zeggen, uh, terecht uh, dat Duitsland gewonnen heeft. En had Engeland het in de barrage gewonnen, was het ook terecht geweest... Uh, we hadden natuurlijk graag gehoopt dat Frankrijk een keer had gewonnen. Dat had het voor ons in het eind uh, iets uh, positiever uitgezien. Maar het was een mooie wedstrijd en, en we moeten ook tevreden zijn. Madrid, de EK, wordt voor Nederland de enige mogelijkheid om uh, zich nog te plaatsen voor de Olympische Spelen volgend jaar in, uh, in Engeland, in Groot-Brittannië, in Londen. Um, Ga je daar met de sterkste formatie naartoe? Het gerucht ging dat Duitsland er niet met de sterkste formatie heen zou gaan. Maar als je de naam hoort in de persconferentie vanmiddag hier in Rotterdam... Uh, gaat Duitsland toch met een sterk team. Uh, wie ga jij uitnodigen? Nou, de namen kan ik nog niet vrijgeven omdat ik dat eigenlijk besloten heb... dat ik dat uh, na Rotterdam pas doe. Uh, Oké, okay, heel paden, maar in het Nederland kan ook wel een klein beetje zien... van welke ruiters er... Uh, ...voor een aanmerking komen. Het is gewoon voor mij nu naar Rotterdam even gewoon rustig alle zaken op een rijtje zetten... ...en uh, uiteindelijk uh, de goede uh, keuze gaan maken. En ik denk best dat wij uh, met een sterk team naar uh, Madrid zullen afreizen... ...wat voor ons ook gewoon een absolute must is. Ik mag daar geen uh, steken laten vallen, omdat het gewoon voor, voor ons, gewoon voor het land te belangrijk is... ...omdat we, dat uh, voor ons eigenlijk de laatste kans is om ons te plaatsen voor, voor, uh, voor Londen 2012. Dat was Rob Erens, de bondscoach over uh, CHIO in Rotterdam. Ajax-Vitesse werd 4-1 na 0-0 ruststand. We gaan uh, terugblikken op dat duel. Ik geef u de doelpuntenmakers. 1-0 Eriksen, 2-0 Boerrichter, 3-0 Sikthorson, 4-0 Sikthorson... en 4-1 kort voor tijd door Butner. Jeroen Grutter gaat napraten met Dirk Boerrichter van Ajax. Dirk, jullie werden met uh, 4-1 vanavond van Vitesse. Hoe kijk jij terug op jouw wedstrijd? Met een goal bijvoorbeeld? Ja, ik heb inderdaad mogen scoren. Uh, de eerste helft uh, ja, het ging voor ons persoonlijk wat, uh, wat moeilijker. We, kregen, ja, we konden moeilijk uh, openingetjes vinden en, en uh, kansen creëren. Uh, in de tweede helft uh, lukte ons dat wel. En, uh, dat uh, resteerde een paar doelpunten. Ja, het begon in één keer te lopen, maar jullie moesten toch ook wel diep gaan om Vitesse van je af te schudden. Ja, vooral de eerste helft uh, kregen we het best nog moeilijk van hun. Ja, nogmaals, uh, de openingen vinden was gewoon, was gewoon lastig en uh, de kansen die eruit... Uh, ja, gecreëerd moesten worden. Ja, dat, dat ging moeilijk, ging moeizaam. En in het tweede hoofd uh, creëerden we goed en uh, een paar mooie aanvallen en dat, uh, ja, een paar mooie doelpunten ook. Een mooi doelpunt voor jou. Hoe zie je die zelf? Uh, nou, ik stond uh, tussen het verleden gezin uh, en ik zag Toby aan de bal en ik uh, vroeg hem in de diepte. Hij legde hem eroverheen en dat was één aanname en kon uh, uh, korte hoek binnenschieten. Ja, die was hard, hè? Ja, hij was hard genoeg inderdaad. Ik had hem misschien nog breed kunnen leggen op koolbijn maar goed, op dat moment had ik in mijn hoofd van ik moet schieten. En nou ja, goed, uh, gelukkig raakte ik hem goed, dat ging je erin. Het is je derde goal al, je bent uh, van RKC teruggekomen bij Ajax. Je voelt je denk ik als een vis in het water. Het lijkt wel dat je nooit bent weg geweest. <laughs> ja, dat zeggen mensen vaker tegen mij. Ik ben toch degelijk uh, weg geweest en uh, ik heb veel geleerd in al die jaren... Uh, bij andere clubs. En uh, nou ja, goed, nu mag ik het weer bewijzen bij Ajax. En uh, nou goed, drie doelpunten is lekker. Gaat goed. Is het een bevestiging voor jou? Uh, nou ja goed, uh, het seizoen is net begonnen. Ik moet het niveau vasthouden en elke week weer moet ik me gewoon bewijzen... en uh, zorgen dat ik uh, vaste waarde word en, en blijf en, uh, en de hoep te maken. Dirk Boerichter, de man die bij Ajax dus uh, zo actief is nu... en uh, de tweede goal op zijn naam schreef. Dan naar de tegenstander van vanavond, Vitesse de trainer, John van der Brom. John, jullie verliezen hier met uh, 4-1 vanavond. Was dat ook het uh, verschil tussen Ajax en Vitesse, de uitslag? Dat vind ik niet zo belangrijk. Het uh, feit is dat je, dat je 4-1 verliest. Dat je eigenlijk de eerste helft uh, nog steeds uh, in de wedstrijd zit. Door, uh, doordat je geen goals uh, uh, tegenkrijgt. Dat je zelf wel kansen, uh, een paar kansen hebt gecreëerd. Goede kansen, goede mogelijkheden. Moet je een beetje geluk hebben, dan kun je zo met 0-1 de rust ingaan. Nou, daar hou je mee bezig in de rust. Daar maak je afspraken over met die jongens. Maar. Ja, helaas zeg ik erbij is dat, uh, dat het na negen of tien minuten in de tweede helft uh, achter elkaar uh, drie geweldige goals van, uh, van Ajax. Overigens door hun individuele kwaliteiten. Aan de ene kant, aan de andere kant uh, ja, gigantische dekkingsfouten bij ons. En ja, vanaf dat moment was het klaar over en uh, dan hoop je ook niet meer dan dat dat het uh, beperkt blijft tot, uh, tot drie of, of vier. En uiteindelijk wordt het dan nog vier toch bij 1-0 heb je leuk nog de kans op 1-1. En die is een beetje ook. Ja, nee, precies. Ja, die, volgens mij pakt Kennedy heel goed, die bal. En daarna verginkelt met zijn knie over. Die, die stond buiten spel, volgens mij. Hij stond te vlaggen, dacht ik. Uh, maar uh, ja, hij pakt die bal goed. Uh, dan moet je een beetje geluk hebben met zo'n bal dat die erin schiet. En dan kom je weer terug in de wedstrijd. En dan krijg je wel weer die boost. Maar ja, dat, uh, dat was bij ons uh, vandaag niet, uh, niet aan de orde. Verwijt je dat je ploeg dan ook? Of kun je aan de andere kant ook kijken naar, naar de manier waarop hij gespeeld is? Nee, ja, tuurlijk kun je dan. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, verwij, ik verwijt, uh, ik verwijt ja, het elftal dat, uh, dat we gewoon de goals weggeven. En nogmaals, het is allemaal geen schande om hier te verliezen. Dat kan altijd, er zullen meer ploegen hier gaan verliezen. Maar dat was niet uh, bij mij om op deze manier te verliezen. En uh, Wat je daarna ziet is dat uh, de kopjes naar beneden gaan. Dat het geen team meer is. Uh, ja, daar recht ik wel veel waarde aan. Dat uh, wat er ook gebeurt in de wedstrijd. Altijd het, uh, datgene gedaan moet blijven worden wat, uh, wat we afgesproken hebben. Dat was vooral naar die 2-0 goed zichtbaar. Ja, dat was, uh, kopjes gingen naar beneden. Het uh, veld werd weer hartstikke groot. Ja, dat moet je hier doen met, uh, met de kwaliteit van Ajax. Dan, uh, dan wordt het moeilijk. En dat is jammer. Het was uh, de coach van Vitesse en nou, Ajax John van der Brom. Barcelona, Porto. Ja, uh, hoe lang heeft Porto nog? Minuut of negen. 1-0 achterstand. Barcelona in balbezit op de middenlijn aan de linkerkant. Messi speelt in, krijgt terug. Dan een overtreding. En Kuipers gaat maar eens even kijken wat er aan de hand is. Want daar ligt een speler van Barcelona. Ik denk dat Mascherano op de grond ligt. Guarín krijgt dan de gele kaart. En, uh... Dat is dan in deze wedstrijd de vierde, want zijn ploeggenoot Rodriguez, zijn ploeggenoot Ronaldo, Rolando en ook Iniesta van Barcelona. Zij gingen hem voor, dat is een vliegende tackle met twee benen, zo'n beetje in uh, ja, een aanslag toch eigenlijk op zes Fabregas. De verloren zoon van Barcelona die in de ploeg gekomen is, een minuut of wat geleden voor Pedro. Forse ingreep, terecht dat Kuipers daar ingrijpt. En de wedstrijd is inmiddels wel hervat met een lange bal in de richting van Lionel Messi. Maar die is niet zo groot, gaat wel de lucht in. En kopt de bal ergens, 10 meter voor het strafsopgebied verder richting doelman Helton. Van Porto. Balbezit dan achterin. Bij de Portugezen met Rolando. Hij kreeg dus ook een gele kaart in deze wedstrijd. Opgepakt. De hoogte van de middellijn bij Barcelona. Die bal. En dat is Erik Abidal. Dan wordt er wat gepingeld en gedaan. En komt Iniesta eruit. Komt Savi eruit. Heeft hij bovendien een prima bal in huis. Richting de punt van het strafsopgebied? Maar Dani Alves zich uitstekend heeft vrijgemaakt. Komt doorlopen. De voorzet geven richting Fabregas. Maar er wordt ook afdoende bij Porto, bal over de zijlijn gebracht door Sapunaru, Christian Sapunaru. En dit zag er even hoopvol uit. Met name de manier waarop Alves zich aan de rechterkant ontdeed van zijn tegenstander op snelheid met een beweging was goed. Barcelona heeft gegooid. De bal gaat naar de as van het veld. Een meter of vijf buiten het strafsomgebied. Het is te ingewikkeld wat Iniesta wil. Leidt de balverlies en dan kunnen ze weg met de hulk bij Porto. Bal diep gespeeld. Nog altijd wachten op dat ene moment. Zo voelt het bij Porto. Barcelona terug via Mascherano naar doelman Valdes. Tempo erin gehouden met Savi ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Iniesta steekt zijn been wel uit, maar komt er niet aan. En dan een blessure bij Sapunaru. Die wordt geraakt door Iniesta. Dat zit volgens mij geen enkele opzet bij. En ook Andres Iniesta zelf komt op de grond terecht. Het is wat brusk inkomen van de Roemeense verdediger. Wat vermoeidheid misschien ook wel. En die 1-0 achterstand dus nog altijd op het bord als de wedstrijd stillicht zich in de sloffase bevindt. Een penalty geclaimd nog een keer een paar minuten geleden na een botsing tussen Abidal en Guarín. Maar Porto kreeg die bal niet, die bal op de stip van scheidsrechter Björn Kuipers. 6,5 minuut voor tijd, Barcelona-Porto 1-0. Abend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 The laundry Jonathan, Jeremiah en Heart of Stone. In de ronde van Spanje versloeg de Duitse skillrenner Marcel Kittel... de beste sprinters van de wereld vanmiddag. Vervente wielen wielenvolgers die zullen zien aankomen, wellicht, want ze hem kennen. Maar misschien kent u hem ook wel niet. Manager Iwan Spekenbrink aan de lijn. Goedenavond. Oh, goedenavond. Uh, sorry, uh, even een doelbindje halen bij Ragnar mee. Kom zo bij je terug. Ragnar. Prachtig doelpunt van Barcelona, wat deze wedstrijd vlak voor tijd beslist. De invaller, de verloren zoon, 6 Fabregas, die zo graag prijzen wil winnen met Barcelona. Hij maakt de goal en dan gaat een geweldige bal aan vooraf vanaf de rand van het strafschopgebied. De bal de hoogte in, gelopt eigenlijk tot bij Fabregas. En die dan ineens verder prachtig gedaan, geen buitenspel. Volgens mij is Messi de aangever. En dan in één beweging door vanaf de vijfmeterlijn is het Fabregas. naar de aanname op de borst die Helton passeert en dat werkelijk prachtig doet. Maar wat ook van het aangeven van Lionel Messi. Want natuurlijk is hij het uitstekende aanval van Barcelona. Tegen tien man overigens, want we zagen een rode kaart in deze wedstrijd. Een paar minuten geleden Rolando, de centrumverdediger, vergreep zich even aan Messi. Hield hem in de eerste helft van de wedstrijd vast. Liet nu zijn been hangen in een duel. En dan in de 88ste minuut is het raak voor Barcelona aan het einde van de rit terecht. Hoewel Porto, de winnaar dus van uh, de Europa League afgelopen seizoen... zich absoluut kranig heeft geweerd tegen deze sterkste ploeg van Europa... en vanzelfsprekend ook van de wereld. Prachtig goal van Fabregas die op weg is naar prijzen met zijn nieuwe club Barcelona. Porto is beslist en ook 2-0. Manager Iwan Spekenbrink in uh, Spanje. Van de skillploeg die dus vandaag won in de Ronde van Spanje. Ging er een a op toen Barcelona scoorde net... Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was helemaal niet op de hoogte van die wedstrijd. Oh. Ik ben net even weggelopen uh, uit het UNH bij ons in de eetzaal... Oh. ...waar nog even werd nagevierd van de ja. overwinning uh, vandaag. Ja, over UNH's gesproken. Ik kan me zo voorstellen dat er uh, zo de laatste tien meter uit uh, uw mond... ...de woorden ja, oei, ou en ja kwamen. Is dat een goede samenvatting? Nou, vooral ja, moet ik zeggen. Ik verzond dat die valpartij die, dat zag ik ook precies later wat er gebeurde. Ja, dat, dat was, was een massale valpartij, de... hè? Op de ongeveer ja. derde of vierde rij ongeveer. Ja, precies. En, uh, en ik zag ze ik stond zeg maar net bij de finishlijn. Dus ik zag ze de bocht omkomen en uh, ik zag een hele grote vent en dat kon alleen niet sprinten van ons zijn. En die ging rechtop zitten met de armen in de hoogte. Ja, dat was een, uh, een weergaloos moment, moet ik zeggen, voor onze ploeg. Ja, Marcel Kietel, uh, uh, uh, vertel eens wat over hem. Um, ja, een heel groot talent. Het is alleen heel snel gegaan en misschien kun je het beste illustreren dat wij vorig jaar om deze tijd zaten ergens bij Van de wel in Nederland dan was hij dolblij dat hij bij ons een contract kreeg. En we zijn nog geen jaar verder of we zijn een jaar verder. En, uh, en uh, ja, hij is één van de aankomende sprintsterren uh, van de wereld, denk ik, in de wielersport. Ja, klopt dat hij een jaar geleden nog niet eens wist dat hij kon sprinten? Nee, dat klopt. Ja, hij wist Kijk, hij was natuurlijk rap. Hij, kon, hij, hij kan sprinten, maar uh, zijn beste resultaten houden die in de tijdrijden. En daar legde hij zich dan ook vooral op toe. Zijn focus lag op de tijdrijden, zijn training uh, was gericht op de tijdrijden. En uh, pas deze winter, het uh, begin van de winter, toen wij wat fysieke tests met hem deden, toen, toen, toen zagen wij eigenlijk, van, je bent eigenlijk verrekte explosief, je zou meer met die sprint moeten gaan doen. Ja. En toen zijn we de sprinttraining uh, bij hem gaan aanpassen. Uh, maar goed, dan, het is niet alleen trainen, hè? het is ook het sprint is hectisch, het is drangen, je moet, je moet weten uh, of hij dat kan, of hij dat wil, en ja. hij pakt het heel snel op. Ja. En, uh, en hij heeft verschrikkelijk veel lollen met resultaat. Zeg, die, die, de, de, de, de trein van uh, Skill die kwam uh, mooi op, uh, op gang hè? in de laatste anderhalve kilometer ongeveer. was echt indrukwekkend. Uh, toch had ik het gevoel dat het iets te vroeg was. En dan de vervolgvraag. Had hij ook gewonnen als die valpartij er niet was geweest? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik ben, um, heel vervelend voor de mensen die vallen. Dat is natuurlijk uh, altijd de, de keerzijde van de medaille in grote sprints. En zeker als dit gebeurt... Ik denk alleen als je de sprint analyseert, dat die mensen die daar vielen, die waren al in kansloze positie. Want op dat moment ging Marcel uh, ging aan en nam al voorsprong. <tiek> ik denk niet dat dat nog mensen waren die in zijn buurt hadden uh, kunnen komen. Is de nieuwe Cavendish? Of gaat dat te vol? Ja, voor... goed, dat moet hij, nog, ja dat, kijk, hij moet nog heel veel bewijzen. Uh, Cavendish heeft al weet ik hoeveel ritvegers uh, in de Tour de France behalve. Die is gewoon nog een stap verder in zijn, in zijn erenlijst. Daar we gewoon, dat, is, dat is een unieke, unieke sprinter. Het enige wat, wat Marcel heel uniek maakt. Uh, hij is dit jaar echt serieus begonnen te sprinten. Eerstejaars prof hebben we nog over. Een hele jonge vent die, die normaal gesproken nog heel veel gaat verbeteren. En die dit jaar al 13 keer wint. Allemaal in Marcel's sprints. Dus ja, als je zo je debuut maakt. Ik denk dat het... Ik denk dat het zelden nog nooit professionals zijn geweest. Die uh, in hun eerste jaar zo vaak winnen. Ja. En ook al vijf keer nu op het allerhoogste world Tour niveau. Dus nee, hij is nog geen Kevin. Uh, daarvoor heeft hij nog een lange weg te gaan. Ja. Alleen zijn entree is wel... Uh, Denk ik zeer indrukwekkend. Ja, groot talent. Zeg volgend jaar geen kenning van Hummel meer bij uh, Skill. Die gaat de vakantie zo lei. Hebben jullie al versterkingen op het hoog? Ja, ik denk dat we wel een aantal versterkingen uh, gehaald hebben. Uh, ja, wij willen de sprint zijn. Dat is voor ons uh, waar, we in, waar we ons in willen ontwikkelen. Waar wij een van de sterkere ploegen ter wereld zijn. Uh, daar hebben we natuurlijk Marcel voor. Met, met jongens als uh, Tom Veles en Koen de Kort die geweldig een sprint kunnen aantrekken. We hebben een andere sprinter aangetrokken, John Dagenkoop van HTC. Uh, die ook al wat sprinters dit jaar gewonnen heeft. En toevallig toevalligerwijs vorig jaar bij de amateurs nog een ploeggenoot van, uh, van Marcel Kittel was. Uh, en ook van HTC uh, Patrick Gretsch. Hmm. En er zullen nog een aantal renners zullen er nog bij komen. Ja, daar zijn jullie nog mee bezig. Daar doen jullie nu ja. geen nadere mededeling over, dan kan ik zo raden. <laughs> Goed, succes ja. nog. Uh, uh, eerst maar even de bergen over. En dan wellicht nog een, uh, nog een kans op een etappe. Succes! Ja, hartstikke bedankt. Bedankt uh, en succes met de uitzending. Ja, dank je vriendelijk. Uh, dat was de manager van uh, Skill uh, Shimano. De, uh, de manager inderdaad, Ivan Spekenbrink. Brink. Nou, Barcelona weer een prijs binnen. Die kast die zit nu al vol, denk ik, uh, Rachna. Ja, ze willen prijzen winnen. Ze winnen prijzen. Ze winnen met 2-0, want je valt in het laatste fluitsignaal van Björn Kuipers. De blessuretijd duurde drie minuten. Hij heeft het goed gedaan. De scheidsrechter uit Nederland met zijn uh, vier of vijf of zes... Of zeven Nederlandse assistenten deelden nog wel een tweede keer rood ook uit aan Guarin En die had een tackle in huis ergens op het middenveld. Ging met één been gestrekt vooruit. Richting Mascherano liet zijn andere been hangen. En raakte eigenlijk daar zijn tegenstander mee. Een soort verholen tackle eigenlijk. Want je keek naar dat gestrekte been en vervolgens werd je geraakt door dat andere been. Messi is toch weer de man van de wedstrijd. Want uh, hij maakte 1-0 na een fout van genoemde Guarín. En hij geeft een prachtig uh, voorzet bij de tweede goal van Barcelona. Die wordt gemaakt door invaller Fabregas. En die twee rode kaarten ontzieren de wedstrijd. Want niemand zal meer praten over het. Toch bij Vlagen goede spel in deze wedstrijd van Porto. Iedereen zal kijken naar het feit dat ze met negen tegenstanders zijn geëindigd. Twaalf prijzen nu in totaal voor Barcelona trainer Gordiola. Als je ze allemaal bij elkaar optelt. En dat is er inmiddels eentje meer dan Johan Cruyff met Barcelona. Hij ontstijgt als Salvador. En wat zal dan de nieuwe bijnaam worden van de trainer van Barcelona? Die wint met zijn ploeg. Porto verslagen door Barcelona met 2-0. En de Europese Supercup, de eerste prijs voor de Spanjaarden, is binnen. Schakelen wij over naar onze weerman te plekje in München Gladbach. Gerard de Groot uh, regent ja. het nog? Ja, het goede nieuws is dat het minder regent. Het regent nog wel, dat is het slechte nieuws. Ik ben zojuist even gaan polshoog te nemen wat er allemaal precies aan de hand is. De Duitse ploeg wil wel hoor, want die staat al een beetje op het veld. De biertafels hebben hun werk gedaan, daarmee zijn ze gestopt. Dus wat dat betreft is de regen inderdaad teruggenomen. Ze zullen... 20 minuten zeiden ze dat ze nodig hadden om het veld in orde te krijgen nadat de regen gestopt was. Nou zullen we daarvan een minuut of vijf hebben gehad. Duitsland had gedacht van nou dan gaan we meteen weer beginnen. Nou dat is niet het geval. Maar als dat niet lukt die 20 minuten die ze nodig hebben om het veld uh, op te drogen... dan wordt er tot 11 uur vanavond gewacht voor een uh, definitieve beslissing. Of het eruit gaat, de wedstrijd, de laatste 23 minuten en 11 seconden. En als die inderdaad vanavond niet wordt uitgespeeld, de halve finale van dit uh, EK... dan wordt er morgen ergens een gaatje gezocht in het toch al drukke programma. Want de eerste wedstrijd is om uh, half negen morgenochtend al. En dan worden er achter elkaar kwalificatiewedstrijden gespeeld... voor de vierde en vijfde plaats, of voor de derde en vierde plaats vijfde en zesde plaats enzovoort enzovoort enzovoort dan moeten ze daar dan die 23 minuten ergens tussen zien te zien te drukken nou ja dat is afwachten geblazen iedereen zit een beetje te kijken en wacht af wat er gaat gebeuren wat er besloten gaat worden ik nou op de achtergrond de speaker zeggen dat is afgelopen dat zou kunnen die dat dan dat is de buitenmicrofoon we zullen eens even kijken of dat inderdaad zo is nou ga het even checken dan doen wij in de tussentijd even wat anders komen we zo nog even bij je terug ja uh, Wat wij gaan uh, naar Edith Bos. Het was uh, toch wel een beetje haar dag. Ze heeft er helemaal naartoe geleefd. Ze was een van de favorieten bij het WK Judo. voor een uh, gouden medaille in de klasse tot 70 kilogram. Er was eigenlijk maar één obstakel voor Edith Bos. die luisterde naar uh, de naam Lucie de Cos uit Frankrijk. In het Hol van de Leeuw. dus de dag van Edith Bos. op weg naar goud. En die dag begon al gisteravond. Hey, Lucie de Kos, als ik dan toch even mag dagdromen. is dan een finale tegen haar. En die uiteraard winnen. Is dat voor jou het ultieme WK hier? Ja, dat zou het ultieme WK zijn. Nog één nachtje slapen. Ja, en nog één avond. Hoe ziet die avond eruit? Ja, domme series kijken op tv totdat ik moe word en dan slapen. Ja, ja dat, ja, zou, het ja. Ja, dat ja. zou het ultieme WK zijn. Ja, dat zou het ultieme WK zijn. Ja, dat zou het ultieme WK zijn. Bonjour, un an des JO de Londres, les judokas français se testent à partir d'aujourd'hui à domicile le monde du judo. op de WK met Edith Bosch op de mat in de klasse tot 70 kilo. De eerste ronde partielle van Edith Bosch is tegen een vrouw uit Kazachstan, Urda Bajeva. Dat moet kunnen, dat zou moeten lukken. En dat lukt ook. Gaat moeizaam met Vasari. Is de winst binnen voor Edith Bos in de eerste partij? Tweede ronde, Fai Chen uit China. Een lastige klant, zegt Edith Bos. Tweede partij tegen de Chinese, Fai Chen. En daar ligt ze in de houtgreep. Edith Bos moet, oh daar komt ze goed uit zeg. Uh, verliest ze toch bijna in de golden score. En Bos kruipt door het oog van de naald. Handtij, beslissing van de scheidsrechters. Kijken wat ze doen. Scheidsrechters beslissen. 3-0 voor Edith Bos. Door naar de volgende ronde. dan nummer 3 van Edith Bos komt ...uit Oekraïne en heet Natalia Smal. Derde partij, Natalia Smal uit de Oekraïne. En dit is wat je wil zien van Edith Bosch. Ippon, voortijdig beslissen de partij en zij gaat door naar de kwartfinale. Lucie de Kos, de wereldkampioen, treft Linda Bolder. Met twee watjes in de neus door een bloedneus, Wint ze en ook zij gaat door naar de volgende ronde. Laatste aanval van Bosch. Nog 10 seconden op de klok en daar gaat ze buiten om en ja, het is afgelopen, Ik kon 6 seconden nog op de klok. Voor een plaats in de halve finale. Jij denkt 2 seconden voor tijd, uh, laat ik het dan maar doen. Nee, ja, dat dacht ik eigenlijk niet, maar je moet gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dus het is nooit stoppen, ook wel eens 2 seconden, je ziet het, dan is er gewoon wel een punt scoren. Je moet er echt voor werken hè, vandaag. Ja, ik moet er hard voor werken, maar uh, ik heb het idee dat ik er al beter in kon nu. Het in het begin, zeker de eerste en tweede wedstrijd heb ik het heel zwaar gehad, of zeker. Maar zeven uur de baas na de twee wedstrijden. En ja, ik voel me lekker, dus uh, even rusten nu. Heel relaxed. En over twee uur, hoe laat het? Tweeënhalf uur. Gaan ja, we knallen. Half-finale is binnen. Ja, en we gaan door. Maar nu gaat het dus gebeuren: Edith Bos tegen Onyx Cortes Aldama uit Cuba. De Bos is inmiddels zo groot. Dat is Juko op het bord voor Edith Bos, maar daar is de bel. goed tactisch uitgejudood door Edith Bos. De droomfinale. Edith Bos gaat het opnemen tegen Lucie de Kos hier in het Hol van de Leeuw. Ja. Dat zou het ultieme leken aanschappen. Ja. Ja. Door het oorverdovend gejoel van 14.000 enthousiaste Franse supporters met name. En daar komt de tweede straf voor Edith Bos, nadat beide bijna alle ja. waarschuwingen hadden gekregen tot passiviteit. Nu neutraliseert Bos de linkerhand van haar tegenstander. Maar... Ze moet nu gaan scoren. Ze moet vol aan de bak tegen die Française. Die vanmorgen nog de Nederlandse Linda Bolder uitschakelde. Die komikata, ze moet vast gaan pakken en snel iets gaan doen. En dan komt er een nieuwe straf voor Edith Bos. En dat levert een Vazari op. Een half punt inmiddels. Achterstand voor Edith Bos. Nou, Ze moet van heel ver komen nu om dit nog goed te gaan maken. Want anders vliegt ze eraf met. Drie straffen. Het ziet er maar uit dat het zilver gaat worden. Of gaat er in die laatste 20 seconden nog iets heel verrassends gebeuren? Nee, ze heeft niet goed kunnen aanvallen. Pakken. Ze komt er niet doorheen. Nee, ze komt er niet doorheen. twee seconden. Nee, nee, nee, nee. Het is over, het is uit. Edith Bos die verliest hier de finale. Lucie de Kos, de Française in eigen huis. Zij prologeert haar titel. Bos moet zich tevreden stellen met de zilver. Het is niet anders. tevreden voor wat ze waard was. Het was te weinig tegen Lucie de Kos. Edith, allereerst van harte gefeliciteerd met je zilveren plak. Maar erg blij zul je niet zijn. Nee, ik ben niet blij. Nee, ik, de manier waarop het een beetje gaat. Het is eigenlijk een beetje triest. En daar ben ik ook wel verdrietig van hoor. Je bent wel bestolen eigenlijk. Nou, besto ik heb geen eerlijke kans gehad. Weet je wel, bestolen, ja, klinkt dan weer zo heel negatief, maar uh, als je allebei niks doet en ik ben degene die, die de straffen krijgt, dan uh, heb je al heel veel thuisvoordeel. En ja, weet je, uh, ja, dit kon ik gewoon niet winnen. Nou, je blijft heel netjes bescheiden, maar ja, van de kant, ik bedoel, je had twee van de drie straffen. Nou, kun je toch wel enigszins een vraagteken bij plaatsen, hoor? Absoluut, absoluut. Maar goed, uh, ja, daar kan ik nu niks meer aan veranderen. En ik baal me ontzettend van en ik zal er zeker ook nog een taartje om laten. Ja. Maar, uh, ja, het was, ik had het me anders voorgesteld. En we, ja, we waren gewoon gewaagd aan elkaar en dat zijn we gewoon. Ik bedoel, het zit heel dicht bij elkaar, dat was al duidelijk, hè, want ze kan me niet werpen. En, uh, ja, alle inzetten waren volgens mij van mij. Maar zij heeft heel weinig gedaan. En, uh, ja. Het, een, het lijkt een massief stuk beton waar je tegen staat hier. Door. Ja, het is echt. En, het is echt vreselijk. En als ze nou nog gewoon weet je wel, een normale judoka was. Maar ze staat echt op de mat alsof ze een afgod is. En, en daar da, da kan ik ook niet tegen. Weet je, doe gewoon normaal. En als je nou me wegsmijdt met een punt. Dan ben je zeker absoluut de beste geweest vandaag. Maar, en ik ben helemaal niet iemand die naar een ander gaat zitten wijzen. Maar ja, dit, uh, dit is wel heel zuur voor mij. Met wat voor gedachten ging je de mat op? Ik ga ervan genieten. Ze gaan allemaal juichen, maar juichen ze ook een beetje voor mij, ondanks dat het niet zo is. En ik ben niet iemand die me snel van de wijs laat brengen, nou, dat heb je al gezien. Ik ga gewoon door. En uh, ja, dat heb ik ook gedaan. En uh, ik heb er eigenlijk nu natuurlijk niet van genoten, want de manier waarop het gaat is gewoon uh, niet leuk. Maar ja, dat je uh, gelukkig zijn die spelen in uh, Londen en niet in Parijs. Heb je de indruk dat dat wel van invloed is geweest op het verloop van de wedstrijd? Het feit dat het hier is, in Parijs? Zo, so, ja. Ja, echt wel. Ja, ik, kan, ik bedoel, iedereen heeft het gezien. Ik, kan het niet, ik bedoel, ik ben helemaal niet zo, maar dit was, uh, ja, dit was wel duidelijk te zien, volgens mij. Het stond wel heerlijk, te judo vandaag, hè? Het kwam wat moeizaam op gang. Ja, absoluut. Ik kwam moeizaam op gang. En ik heb zeker de eerste wedstrijd echt wel afgezien. En daarna groeide ik gewoon in het toernooi. En uh, ja, zeg maar, vanaf de derde wedstrijd heb ik gewoon vrijstaan judo. En uh, nou, dat is denk ik ook wel winst gewoon wel weer een zilveren plak hè? Ja, zilver is gewoon niet goed genoeg, om moet echt goud worden. Volgend jaar nou maar? Daar gaan we zeker door. Bijdrage van uh, Matthijs Westraat uh, was dat over de dag van Edith Bos die dus eindigde in zilver. Ja, um, Gerard de Groot, net dacht ik dus op de achtergrond de speaker te horen zeggen... van ja, uh, sorry jongens, maar we houden er op. En daar reageerde het publiek dan weer op, dacht ik te horen. Maar was dat ook zo? Nee, dat was, dat was niet zo. Hij zei dat ze er, en dat had ik ook al verteld, uh, om 11 uur een beslissing nemen vanavond om eventueel de zaak eraf te gooien. En het publiek reageerde daar natuurlijk op. Die zei, ja, we willen best langer wachten hier. We, willen, we vinden het zo gezellig. Nee, onzin natuurlijk. Het is, het is zo dat, uh, dat Duitsland nog steeds uh, op het veld is en dat nu de technical delegate heeft gezegd van we gaan nog één keer schuiven. Dat zijn dan die 15 à 20 minuten die hij al eerder had aangekondigd, die hij nodig heeft om het uh, veld uh, in. In orde te maken, want het is bijna opgehouden met regenen. Er is nog een paar druppeltjes vallender, maar de biertafels komen weer tevoorschijn. Ze gaan nog een kwartiertje schuiven en ik denk dat ze ja, rond een uur of elf misschien wel gewoon kunnen gaan beginnen. Duitsland op 1-0 staan tegen Engeland, nog 23 minuten te spelen en 11 seconden vergeet hij niet, want daar kan het ook in gebeuren. Maar het is in ieder geval zo dat ik nu zie dat het veld weer opnieuw... Wordt geschoven, het water wordt afgeschoven. Ik denk dat de technical delegate gezegd heeft van jongens we gaan kijken. Een kwartiertje hebben we ongeveer nodig en dan uh, gaan we het uh, uitspelen. Want om dat morgen te spelen is heel erg moeilijk. Het programma zit stijf in elkaar morgen. En het enige gat wat ze hebben kunnen vinden zou morgenavond of morgen eind van de middag om zes uur zijn om de wedstrijd uit te spelen. Dus ze willen alles, wat het alles, uh, alles op alles zetten om voor elkaar te krijgen dat er vanavond nog gespeeld wordt. Alles gold en runaway love. Vanmiddag is er uh, gelood voor de Europa League de groepsfase. AZ uh, reist uh, kriskras door Europa's so ongeveer uh, Oekraïne, Zweden, Oostenrijk uh, en wel. Richting Metalist Garkov, Malmö FF en Austria Wien. En FC Twente heeft eigenlijk best wel aardig uh, geloot. Mooie wedstrijden op papier, in ieder geval tegen Fulham. Verder met Wiesla Krakau en Odense BK, Denemarken. Oftewel een ontmoeting met de clubs van de trainers Martin Jol... Robert Maaskans uh, en, uh, van Wiesla Krakow en Martin Jol natuurlijk van Fulham. Dat is toch leuk? Dat vindt de trainer ook, Co-Adriadse. Ja, iets, iets extra's natuurlijk, omdat het een, uh, ook een prestige wordt natuurlijk. Uh, ja, je wil als Nederlandse trainer natuurlijk een andere, een andere Nederlandse trainer uh, verslaan. En bij uh, Fulham zit dan ook nog Dembele, die we goed kennen, van uh, AZ... Het komt ook nog bij dat Fulham uh, geïnteresseerd is in uh, twee aanvallers van ons. Dat maakt het wel ludiek eigenlijk dat jullie tegen ja. Fulham toevallig uitkomen. Shatley en Ruiz, allebei ja. een belangstelling van Fulham. Ja, dat zou kunnen betekenen dat Fulham zwakker is. Want ze willen twee spelers van ons wegkopen. Maar ja, aan de andere kant hebben zij waarschijnlijk spelers lopen... die Twente sterker kunnen maken. Maar wij halen het eigenlijk niet in ons hoofd om daarop te bieden. Want dat kunnen we toch niet betalen en dat willen we ook niet betalen. De confrontatie met de trainers... Staan er nog rekeningetjes open toevallig met Jol en Maaskant? Nee, met Robert uh, heb ik nooit samengewerkt. Maar dat vind ik een zeer talentvolle trainer. Ik zie hem uh, ooit nog wel eens in de toekomst uh, in de Kuip terechtkomen. Uh, daar hoort hij uh, Maaskant. Uh, die hoort in Rotterdam thuis. Uh, Martin ken ik natuurlijk goed uh, als speler. Ik heb hem als speler gehad uh, bij Den Haag. En uh, natuurlijk later ook als... Uh, als trainer bij uh, RKC en Roda, waarbij ik uh, tegen zijn team moest spelen. En met Martin heb ik ook een hele goede verstandhouding. Dus dat is ook geen enkel probleem. Dus het is eigenlijk alleen maar leuk en verder prettig... dat jullie geen wereldreizen hoeven te maken richting een hele verre orde. Nou, het is leuk om in Engeland te spelen, vind ik. En, Even een cottage, uh, mooi stadion. Ja, en uh, Odense misschien, dat we zelfs met de bus kunnen gaan. Het lijkt me, zoals ik topografisch een beetje kijk... Dan, uh, zou het met de bus kunnen. 6,5 uur rijden voor een gewone auto? In ieder geval. Nou, dan wordt een bus een beetje lang. 9 uur of 10 uur, ja. Um, Odense is ook een, ja, de minst bekende ploeg. De, ik zag één naam voorbij komen die we hier vorig jaar nog hebben gezien. Morten Skoboe van, uh, van Rode JC. En voor de rest beginnende ja. trainer. Ja, volgens mij speelt ook Beukenloenter. De resback van, van PSV. En, en Skoboe van, van Utrecht oorspronkelijk. Dat zijn bekende namen en uh, ze zijn nummer twee geworden in Denemarken en Denemarken is toch redelijk uh, goed voetballand. Tegen Villarreal gespeeld in de voorronde van de Champions League. 1-0 thuis gewonnen, dat zegt ook ja, iets. Dat zegt uh, genoeg. Twente heeft er ervaring met uh, Villarreal van vorig jaar, dus uh, nou, een sterke ploeg denk ik. Co-Adriaanse, die dus uh, denkt dat uh, Robert Maaskant... vanwege zijn achternaam nog wel eens in de Kuip terecht komt als trainer. We wachten af. Dan PSV treft in de Europa League drie relatief onbekende grootheden. Hapoel Tel Aviv, Rapid Boekarest en Legia Warschau. Dat zijn nog geen topclubs, dus kan PSV zich uh, beschouwen als een van de favorieten. En dat doet trainer Fred Rutte dan ook. Als je de namen gaat kijken en, uh, en je zet ons af tegen, uh, tegen de namen waar wij uh, tegen loten, dan zeg je dan als PSV uh, is favoriet in die pool om door te komen. Nou ja, goed, die favoriete rol daar loop ik nooit, nooit weg voor. En, uh, dat geeft ook, uh, geeft ook wel weer, weer wat extra's denk ik. En, uh, omdat tegenstanders uh, denken toch van PSV in Europa, grote naam. dus. Uh, ik vind het wel een, een positief gegeven. Als je het rijtje ziet... Hapoel Tel Aviv, Rapid boekerist, Legia. Legia, Waschau moet je zeggen. Wat verwacht je de meeste tegenstand van? Kijk, die, die, die andere twee... ...Zeg maar... Uh, ...Rapid en, uh, en... ...Waschau. Ik denk dat dat een heel stug zal zijn. Een heel... Uh, ja, ...heel moeilijk om, om, om zo'n muur te doorbreken. Ik denk dat... Uh, ...in Israël... Ja, die spelen toch iets anders voetbal hoor. En ik, heb, ik heb namelijk uh, de tegenstander gezien van Genk. En ze willen echt hartstikke, hartstikke goed voetbal. En daarin, daar kan je denk ik ook beter tegen voetballen als, uh, als tegen die andere twee. Maar het zou je een bijzonder pijn als je hier niet doorheen komt. Je moet makkelijk bij eerste twee kunnen eindigen. Ach, oh, met de vingers in de neus hè. Zo, zo denkt iedereen dat. Maar ja, in voetbal, in voetbal is een gegeven dat... Uh... Kijk, wij zijn favoriet. Dat, dat, dat, is, al, dat is heel helder. En dat, uh, Ik wil ook in die rol. Uh, alleen, het is niet zo makkelijk als iedereen altijd denkt. En dat heeft namelijk ook... Uh, het heeft te maken met... Ik ken die twee tegenstanders ken ik nog niet. Ik weet alleen heel grof... dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat het wat, wat, wat stugger voetbal is. Uh, zeker uh, uh, Rapid en, uh, en, uh, en, en ja, Dus wat dat betreft... ...favoriet zijn en blijven we. Is het niet meer de omstandigheden waar je in terechtkomt... ...wat een grotere tegenstander is? Dat ligt er aan. Een, ik ken het speelschema nog niet. En, uh, kijk, als wij naar, naar Tel Aviv gaan... ...dan denk ik wel... ...als wij daar een van de eerste wedstrijden heen moeten... Ja, ...dan moet je gewoon een dag eerder weg. Uh, qua klimaat... Ja, het ...kan daar verschrikkelijk warm zijn... En, uh, en natuurlijk het reisschema. En toch een uurtje of vier moet je volgens mij vliegen. Fred Rutte, de trainer van PSV. Laten we even kijken wat er in de eerste divisie is gebeurd vanavond. Helmond Sport Eindhoven 0-1. De koploper wist pas in de 87e minuut het verschil te maken. Van Boekel scoorde. Mooi lop was het trouwens. Eindhoven heeft nog altijd de volle winst uit vier wedstrijden. FC Zwolle-Sparten weer 2-0. Zwolle blijft dus in het spoor van Eindhoven. Ketting en Bannink maakten de doelpunten. Machi miste namens Zwolle nog een... Een strafschop. Willem II MVV werd 2-1, Veendam FC Den Bosch 1-2, Cambuur Fortuna Sittard 3-1 en Telstar Dordrecht 3-0. Eindhoven eerste, volle winst uit vier wedstrijden. Zwolle heeft tien punten, twee punten minder dus de derde plaats en de vierde plaats Cambuur en Willem II met zeven punten uit vier wedstrijden. U bent weer helemaal bij. Nou, bijna, want ik ga u nog even melden dat het hockey wordt hervat om tien over elf. engels Duitsland, halve finale EK. Om tien over elf gaan ze het nog een keer proberen. Voor de tussenstand verwijs ik u naar pagina 677 van Teletext. Zometeen met het oog op morgen met John Jansen van Galen. En wij zijn terug morgen om half vier met opnieuw een extra NOS langs de lijn. Wat mij betreft graag tot dan. Dag.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 nooit hoe die eindscheid gaat verlopen. Waar de libische leider zich bevindt, dat is onduidelijk. Waar is Gaddafi? Gaddafi? Is nobody who knows. And the future of Libya is in the hands of its people. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Barbecueworsten, pak van vier stuk's voor maar 1,99. Plus geeft meer. Frans die kent. En het weekend begint met plusel op vrijdag. Mm, ik ben dol op barbecueworsten. NTR brengt cultuur elke dag, ook rechtstreeks vanaf de uitmarkt op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl.